Zes uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De VS verdenkt een Turks-Nederlandse man van het steunen van een terroristische groep. Hij zou geld hebben ingezameld voor de islamitische beweging van Oezbekistan. Ook zou hij mensen hebben geronseld voor die beweging. De man werd in januari opgepakt in Duitsland en is vorige week uitgeleverd aan de VS. Vandaag moest hij voor het eerst voor de rechter verschijnen. Hij kan een gevangenisstraf van maximaal 30 jaar krijgen.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 Het weer overdag is het eerst bewolkt met in het oosten en zuidoosten nog wat regen. Later wordt het overal droog en breekt de zon vanuit het westen door. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-shot. Dit is René Passet van de ANWB. Er staan op dit moment geen.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 Shh. Solo, escucha. Sjoe, Son Sjoe, Sjoe, Sjoe, Be full Het is het.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 This is a lifetime.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 Ti da sola dentro un brivido, ma perché lui non c'è e sono strani amor. Français, ondankbaar en ik. Venu, praat ik serre, moe, excerpant, bonjour, mon amour. ma Marcel, tu es très belle. En, je suis néerlande. Oh, je parle un petit peu français, en, Ik lachen, kan niet geloven dat het echt wat zij de mij zijn, ze leker mix van dat taxilia en Anouk. Oh, oh, oh, er gebeurde iets met mij. Toen zij zij, ze zie je Nederlanders, oor. Oh, je parle ook die peuk Frances en ik zei,